12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de top van de Mont Blanc mag vanaf morgen nog maar een beperkt aantal bergbeklimmers komen. De Franse autoriteiten hebben dat besloten vanwege de drukte. De Mont Blanc trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers. En dat zijn er veel te veel voor de drie schuilhutten langs de route naar de top. Daardoor wordt er vaak illegaal gekampeerd op de berg. Voortaan mogen alleen nog mensen omhoog die een kamer in zo'n hut hebben geboekt.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 Zeven toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven doden zijn geborgen. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Italië is een procedure begonnen tegen het plan van oud trump strateeg Steve Bannon... om in een eeuwenoud klooster een school voor populisten te beginnen. Het klooster wordt gehuurd door een conservatief-katholieke denktank uit Rome... die nauwe banden heeft met Bannon... De zogenoemde Academie voor het Joods-Christelijke Westen... zou volgend jaar moeten opengaan. Het zou volgens Bennen een gladiatorenschool voor cultuurstrijders worden. Het Italiaanse ministerie van Cultuur wil de concessie voor het klooster... intrekken vanwege contractbreuk. Wat de school heeft misdaan, is niet bekendgemaakt. Het weer verwacht weinig wind en brede opklaringen. Minima rond een graad of 12. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten... tot 27 in het zuidoosten. Zondag volop zon en maxima tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren.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 in line can you just just take another drink with me thanks later bitches Cause I show you how looking at me like you want my man a child bik bouk louk louk font tous les dadons Et la jolie cloche ding ding dong Mais boum, quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Hey, hey, boum Quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boum Et c'est l'amour qui s'éveille Frag mich, wann sie endlich Enkel haben kann. Ich zie lieber um die Häuser und denk mich mal daran, noch nicht mal irgendwann. Du hast mich einfach angeschrieben. Hallo, wie geht's? Kommst du vorbei? Ich muss mein Schwein besiegen. Ich kann den letzten zug noch kriegen, um in der Früh bei dir zu sein. Holzer die Bolsa, schläfst du mir nachts um vier. Holzer die Bolter stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch Holzer die Bolter blieb ich für immer hier. Oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh a brilliant idea i'm a bad liar.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 Because Let's leave our hope behind. Yeah, behind Drive till the day breaks night She drove that. Et la jolie cloche ding ding don Mais boum quand notre cœur fait boum Tout avec lui dit boom, boum Et c'est l'amour qui s'éveille aye aye